10 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Bij dreigend ontslag wordt al volop gekeken naar het nieuwe ontslagrecht. dat pas op 1 juli ingaat. Veel werkgevers laten onderzoeken of ze iemand het beste onder de oude of nieuwe regels kunnen ontslaan. Dat zeggen arbeidsjuristen en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Met het nieuwe ontslagrecht wordt het eenvoudiger en goedkoper om mensen te ontslaan. Voorwaarde is wel dat de werkgever een goed dossier over zijn werknemer heeft bijgehouden. Omdat zo'n dossier nu vaak ontbreekt, zijn er werkgevers die voor 1 juli nog van mensen af willen. De NTR heeft een boete van 150.000 euro gekregen omdat de omroep haar eigen inpakpapier in het Sinterklaasjournaal te vaak heeft laten zien. Volgens het commissariaat voor de media ging het om een commercieel product dat ook in speelgoedwinkels lag om cadeautjes in te verpakken. De toezichthouder op de media vindt dat de NTR te veel reclame voor het eigen inpakpapier heeft gemaakt. Volgens directeur Reumer heeft zijn omroep nauwelijks iets verdiend aan het inpakpapier. Hij overweegt in beroep te gaan tegen de boete van het commissariaat. De huizen in de provincie Groningen dalen bij elke aardbeving in waarde. Bij een beving zwaarder dan 2,2 op de schaal van Richter... dalen de prijzen tot bijna 2 Dat blijkt uit berekeningen van de Vrije Universiteit. De waardedaling is te wijten aan het verminderde woongemak... en de onzekerheid over de toekomst. Het Duitse weekblad Der Spiegel reageert met een provocerende cover op de verslechterde verhoudingen tussen Griekenland en Duitsland. Het laatste nummer heeft voorop een foto van nazi-officieren voor de Acropolis. Daarin is een tevreden bondskanselier Merkel gemonteerd. De originele foto is uit 1941 toen Duitse en Italiaanse troepen Griekenland hadden bezet. De heer Spiegel zegt geen vergelijking te maken met Hitlers derde rijk. Het blad wil alleen de vraag oproepen of Duitsland niet opnieuw de baas speelt in Europa. Het weer bewolkt en af en toe een bui. Vanmiddag opklaringen. Het wordt 8 tot 10 graden. Er waait de hele dag een stevige wind uit het noord-noordwesten. Morgen minder wind en zonnig. Wel is het dan met 7 graden aan de frisse kant. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, de Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp, 2 kilometer door werkzaamheden. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berkel en Roderijs, 3 kilometer. Ook dat komt door werkzaamheden. En na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt weer 2 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A27 richting Breda nog altijd afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. We zijn weer weer. En we doen vandaag 21 maart 2015. En we gaan uh, het over een heleboel onderwerpen hebben, maar eerst even vertellen wie er allemaal meedoet vandaag. De regie en de techniek Thomas de Jong. Uh, de redactie, Gert van Kuik en de eindredactie. Uh, Geri Rutte. En trouwens, Gert, goedemorgen, want goedemorgen, jij presenteert de zonneveld. Ja. <laughs> de koffie, water en andere dingen die worden geschonken door Gert van Kuik. En wij zijn uiteraard de gast bij Hotel Hoogland. Waarvoor dank. Uh, met wie gaan we maar praten? We beginnen met... Ze zitten al uh, aan tafel. Fred Rozenhart en Ineke van Dam. Uh, en we, hebben, we gaan het hebben, het museumpodium. Met de voorstelling van... Uh, nu evenwel. Ja, nu wel. Ja, ik moest even denken. Ja. Maar, uh, <laughs> en daarna komt uh, Marianne Rebel. En die praat over de opening kinderkunstlijn. Dat is volgende week. Vrijdag. En uh, ik heb begrepen dat Steven van der Poel niet komt. Nee. Nee, dat is niet gelukt. Dan gaan we het even hebben over het weekend eh, van nee, de... Maar ik heb dat uh, jij daar heel veel... Uh, nou, een klein, toe, uh, een klein beetje van, weet hè? ik er wel nou, vanaf. Het is toch wel heel belangrijk volgend weekend. Dan, het is een heel druk... Uh, ja, dan tillen wij het uur uh, uh, eroverheen En dan gaan we het hebben over het afschieten van de damwetten. Nou. Waar nogal een en ander over te zeggen is en geweest is. En daar praten we over met uh, de burgemeester, meneer Meijer en Bram van Lierde. Partij van de Dieren Noord-Holland. Ja, en we sluiten af uh, met uh, Café Koper, want dat is verkocht. Na ja. zoveel jaar en Maaike Koper en Fred Paap komen bij ons langs. Rust voor de een, druk voor de ander. Maar uh, eerst gaan wij praten met een halve Zandvoorter. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Hij heeft het nu zelf gezegd. Hij heeft ja, het zelf gezegd. Ja, ja, ja, ja. Hij uh, komt uit Aarhout, is, terug naar Heemst uh, is toen naar Heemstede gegaan... en nu weer halfweg op weg naar Zandvoort... op de Saxe-Rodeweg in uh, Bensveld. Ja, ja. Fred Rooswarden, welkom. Ineke ja. van Damme, ook welkom. Ja, ik moest het toch even kwijt. Ja, ja, ja, gooit hem maar in. Uh, Nu even niet... Ja. En nu even wel. Ja, nou ja, nu, ja, ja, twee, nu twee, twee stukken, die één uh, stuk is al gespeeld, het ander stuk is uh, nu. Wanneer is wordt dit stuk gespeeld? Volgende week Gaan vrijdag. Een beetje dichterbij zitten. Okay. Volgende, week, Volgende week vrijdag. Ja. De 27e. Ja. Op het museumpodium. Dus Jawel. En ja. daar gaat het over. Vind ik altijd zo leuk, die vraag. <laughs> het is zo, um, nu even wel. Dat is dus het vervolg zeg maar. op nu even niet. Nu even niet heeft Maria Goos als eerste geschreven. En later nu even wel. In nu even wel maak je dus kennis met de vier vrouwen. In nu even niet gaat het, draait het om Michiel. Michiel die uh, sterft op een gegeven moment. En in nu even wel maak je kennis met de weduwe van Michiel. En die weduwe... Die is erachter gekomen dat haar man een verhouding had. En ik vind, het altijd zo, ik vind het wel leuk om te vertellen, maar ik moet altijd zo goed nadenken. Ik, ik weet het heel goed. Maar je mag niet alles vertellen, nee, anders, is de, anders is de kloer eruit. De, de, dus daarom ja, het is het moeilijk. Ja. Goed, maar die weduwe die komt er dus achter dat haar man een verhouding heeft gehad. En nu gaat ze dus een jaar na het overlijden van Michiel... heeft ze die minnares uitgenodigd samen met nog twee anderen, haar zus en een vriendin... om bij elkaar te komen, want ze willen met z'n drieën die minnares eens eventjes... Flink de pan uitkregen Zoals dames dat zo goed kunnen. Onderdeel. Maar hebben ze al een jaar op gewacht? Ja, dat is Ja, en vrouwen kunnen natuurlijk op zich heel gemeen zijn, heel filijn. En is, en, en ik ga daar geen uitspraak ze, over zijn doen, vrij? <laughs> ja, ja? ja, ze zijn heel gemeen. Oh, oh. En, en, maar ook naar elkaar toe. Oké. Okay. Dus het is echt. Er zit ontzettend veel humor in. Er zit heel veel scherpte in. Uh, ja, filijn. Boos. Ik denk ook wel naar waarheid. Ik vind ja, dat ja, dat ook nou wel waarheid, gebeurt. Ja. Ook, hè? In ja, net zoals de... het mannenstuk. Mannenstuk ja. zijn echt die vriendschappen onder elkaar. Ja. We alles dan toch wel vertellen. Ja. En de vrouwen zijn toch heel scherper met elkaar. Ja. En dat, daar maakt het juist zo mooi in. Het was toen ook... Ja, in, toen in oktober, november speelden we een in, in museumpodem. Nu even uh, niet. En dan was het idee gewoon het vervolg. En nou, nu wordt het vervolg ja, gespeeld. Dat ja, ja, is ja, prachtig. Ja. Ja. ja, mede daardoor. Omdat ze graag wilden dat wij het ook kwamen. Toen ja. gezegd van nou, uh, ja, dit gaan we is, doen. Ja, en Fred, speel jij er dan ook in mee? In dit, dit stuk? Want nee. Dit is, alleen uh, luister de, de vrouwen, ja, hè? De, nou, de ja, de vrouwen. Dus okay. uh, we, gaan met, we gaan wel toeren. We willen het ja. nu even niet. Oh. En nu even wel. We spelen het dan ook weer apart. Maar het is het mooiste als we het bij elkaar spelen. Oh, dat je dan... Uh, voor de pauze met een borrelvoorstelling en ja. na de pauze. Dat. Maar het is een ja, korte plaatje. Is natuurlijk wel erg uh, hoog aan het worden dan. Maar dit is gewoon. Uh, alle twee stukken kunnen afzonderlijk gespeeld ja. worden. Dat maakt mm -hmm. het juist uniek ja. Maar het totaalplaatje maakt het mooi. Als je nu even niet en dan nu even wel. Dan valt ook alles een beetje. Ja, dan dus begrijp, je, in, begrijp ja, je Ja, Dan zie dus je, dat je, dat je, dat je dat ook hoe vier uh, mannen met elkaar praten. Elk onder elkaar <coughs> veel meer. Uh, God, waar maak je nou druk om? En die vrouwen veel scherper op elkaar. Ja, uh, ja. tot afkraken zelfs. Ja. En, uh, is, is het zo dat je dat nu ook moet inleiden uh, volgende week uh, vrijdag? Want je kunt natuurlijk niet plots beginnen. Want het zit ja, dat, kan wel. Kan, ja, het dat ja. kan wel. Ja, dat kan wel, ja. Je kunt die stukken echt helemaal onafhankelijk van elkaar okay. spelen. Want ja. uh, ik ben dus van avontuur... En uh, avontuur is gestart in uh, 2009. Hebben wij deze voorstelling voor het eerst gespeeld. Als borrelvoorstelling. Ja, dan dus, is het gekoppeld. Ja. Nee, nee, nee, toen speelden we hem echt alleen. Okay. Nu even wel. Ja, okay. Als borrelvoorstelling hebben we toen gespeeld in het Rozenstokhuis. In Haarlem, het Rozenstokhuziehuis. Ontvingen we de mens om vijf uur met een, een, een, een, een borrelje een borrel. en met een drankje. Ja, vandaar de borrelvoorstelling. Vandaar de borrel. Ja. En dan, daarna kregen ze dan dus de voorstelling en daarna de mogelijkheid om te eten. Of om gewoon ja. lekker je eigen te gaan. Ja, en het is dan ook niet zo'n lange voorstelling. Nee, het is nee. een uur. Oh, een uur. Oh. Het is een uur ja, ongeveer. Ja, het is een uur. Oh, okay. Maar dames als je ook nu even niet, en nu even wel... Dan is het te doen ook. Okay. Twee uur. Ja. Maar de meeste wordt het ja. met een lunch of zoiets, weet je wel. Maar, ja. ja, maar het is al in in Ja, voor het in 2001, 2002 is het begonnen. Maar het is ook zo dat je... De vrouwen beginnen met het stuk en de puzzelstukjes vallen in het eerste na kwartier, komt het de herhaling van de heren. Dus dan... Denk je, oh ja, het is niet dat je denkt, waar gaat het over? want je, je snapt het meteen. Ja, het is heel herkenbaar. En dat is zo. En dat geweldig. is het, on, het onafhankelijke spel dan. Ja, ja, ja klopt. Ja. ja. Nu. Uh... Heb ik even naar je te kijken. Ja. En op het moment dat jij begon over de vrouwenvoorstelling. Ja. Uh, hoor ik je buik. zeggen: Ja, ze zijn echt zo gemeen. En ze zijn echt zo wantrouwig. En ze oh zijn god. echt zo wrak. Is dat zo? Nou, vrouwen kunnen <laughs> heel gemeen zijn. Mannen zijn, wat dat betreft, denk ik, veel opener. Ja, nou, maar zeker horen ze dat, met dat man een man een verhouding heeft gehad, ja. denk ik. ik ja, denk maar dat vrouwen dat best... kunnen ook heel leuk tegen elkaar zeggen: Van god, het je er goed uit. Ja. Terwijl ze er helemaal niet. Ja. Heeft u ja. gedaan? Ja. Ja. Ja. Ja. En mannen mannen meen, doen er mee, nee. Ja, nee, mannen, ja. hey, mannen zien het vaak niet. Die nee. zien dan niet dat je naar de kapper bent geweest. Oh nee. <laughs> en vrouwen zien dat wel van elkaar. <laughs> nee, het ziet er niet uit en zeggen van het ziet er goed uit. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is het dat is echt gemeen. Ik kan beter ja. zeggen, wat ziet er niet uit, Fred, vandaag? Ja, ik kan beter eerlijk zijn. Nee. Ja, maar ik ja. denk ja. dat met de mannen veel vriendschap ook veel hechter is. De mannen zijn dan... Ja, mannen maar er wordt daar weer getwijfeld. Ja, anders. ja, anders. ja want is vrouwen, vrouwen kunnen ook een hele hechte vriendschap hebben, maar anders. Anders. Ja. Maar ja, vrouwen zijn ook trouw. Die ja. blijven ook vrienden van vroeger. Blijven ze ook altijd bezoeken, maar die hoeven ze niet wekelijks bij elkaar. Nee. Het gaat gewoon verder. Ja, ja dus, maar het, is, het, is, het heeft het prachtig geschreven, Marie Goos. Ja. Het is ja, ja, zo ja. actueel eigenlijk. Dit Zij schrijft voor, voor al, al, al jouw uh, stukken. Nee, nee hoor, niet, dit is de, dit. Ik ben in 2000, wij zijn, jij bent in 2009, hè, maar had je het over. Avontuur ah, is 2009. En we zijn samen begonnen met Marie Goos in euh, 2005, 2006. Uh, is, 2006 God, nou ja. Ja, dat was al eerder, dat was eerder. Een, een andere voorstelling. Maar we andere, hebben het wel zo samen Ja, ik denk dat dat in 2005, 2006 is Maar dit stuk kan ook over jaar nog gespeeld worden, want ja, dat het blijft, blijft het filijn ja. uh, erin zitten. Ja, en, uh, ja, want er komt ook, ook helemaal niet act, wel actuele dingen, maar het blijft actueel, uh, vreemd. Het onderwerp, gaan. Wel. onderwerp blijft, ja. ja. ja. ja. Um, vrijdag, is dat de 27e? Ja. Uh, jullie beginnen om 8 uur? Uh, ja, toch? Ja, 8 ja, uur. Ja, 8 uur, 8 ja. uur. 10 ja, ja, nou, euro aan Traeg. met een Koffie en een koffie drankje. Koffie en een drankje. Ja, dus ik ja, is het handig om te reserveren? Verwachten jullie, uh, gezien de eerste... Het uh, uh, was druk, ja. Het is, was druk, hè? Ja, het is reserveren is uh, gewenst. Dus even bellen naar het museum en museum? daar dan reserveren ja. voor uh, het museumpodium. Ja. Nu even uh, wel. Ja. ja, het is altijd hey. moeilijk. Ga je nog meer van dit soort stukken uh, uh, produceren, uh, ga... uh, uh, uh, ja, aanbrengen? Nou ja, vol de maand, daar speelt Ineke ook, uh, laten we spelen. Dat is oh, ja. ook, uh, Ik van... haal de tranen van mijn o, vader. Het ja, is echt over de ja. oorlog. oorlog. En het is uh, ook in de, de ja, donderdag. Dat, ja, dat zijn uh, twee vrouwen die vertellen, uh, dat gaat eruit uit van stichting Engagement. En dat is een stuk twee vrouwen, die hebben alle twee een vader met een oorlogsverleden. En die vrouwen vertellen alle twee onafhankelijk van elkaar... vertellen ze hun herinnering. Dus het zijn eigenlijk twee verhalen die wel samenkomen. Ja, ik zit nu met mijn handen, dat ziet niemand, maar... Ja, ik <laughs> ja. wel. Dat, dat vloeit in elkaar. Dus het zijn eigenlijk twee ja. monologen... Mm -hmm. Maar in elkaar verweven. Dat is weer een heel, heel ander soort stuk. Maar het is wel actueel toch? Ja, absoluut. Het is, wel wel. Het is, is 70 ja? jaar na dato. Ja. Is ja. nou, je gaat ook weer, inderdaad ja. weer richting uh, ja. is bevrijdingsdag. bevrijdingsdag ja. 5 ja. mei en zo. Ja. Ja. En dan worden ja. het meestal dat soort stukken weer ja. actueel. Nee, ja, ja, ja. het wordt wel het hele jaar nu gedaan. Ja? Nu ja. 70 jaar na dato is. Het dagje vrede jaar met, uh, met je met, uh, eerste uh, wereldoorlog. Ja. Met 100 jaar met in België. Heb heb je het hele jaar. wordt er toch aandacht aan besteed. En dat wordt nu ook 70 jaar. Het hele jaar wordt ook... Zie je dat in de theaters in Nederland dat daar dit jaar meer aandacht aan besteden wordt? Ja. ja, want ik regisseer nu een stuk de jodenverraad. En het gaat ook eigenlijk allemaal meer... Het gaat veel dieper om. Mm. Uh, dieper ja. Heel veel mensen ontdekken nu ook bij, een, uh, Want ik ben ook een naoorlogse kind, maar als je dan... Wat er op de zolder nu gevonden wordt... Als uh, de ouders komen te overlijden. En nu komen steeds meer puzzelstukjes. En ook de ellende, ook niet tijdens de oorlog. Maar ook ja. na de oorlog wat er gebeurt. En dat is met de jodenverraad dus ook. En het is ook met de tranen. Dat is echt, en brengt altijd heel veel discussie op gang. Want iedereen die denkt... Oh ja, dat ziet zo. Dat is ook goed ook. Dat er ja, dan ja. weer... over gepraat worden. je moet ja. het uh, over Het is ook altijd binnen ook kamers de kamers gebleven en uh, ja, ze maar praten mensen er ook niet over. over en ja. ze wilden, ze durfde niet. Ze kon, maar ze, en ook onmacht. Ze konden het vaak ook niet. Waren bang voor hun eigen gevoelens. Ja. Ja klopt. Nou ja, en uh, voor de rest ook van het jaar komt Maria weer. Uh, Maria Nicolette, uh, die treden er dan ook in mei geloof ik erop. Want die hebben verleden jaar, ze uh, week hebben ze in de finale van... Uh, de, Chante. Ja, Chante. Van oh. Allianz Francais, voor zo. So -So -So. ja. De concours zijn ze dus toch weer acht finalisten. En dat is ook, dan komen we dan ook weer terug in het Museum Dat was ook een groot succes. Ja. En zo hobbelen we alweer naar de zomer toe. Ja, ja, want... Uh... En volgens mij is de tijd ook om, als ik je zo ga nou, kijken. Nee, ik hou alles in de gaten. Ook mensen ja, ja. die met hun handen bewegen. Ja, jij ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ziet alles. Maar, dat is ook weer een van mijn taaljes. Het is ook heel, heel fijn dat het museumpodium ook ons de ja. geeft. En dat ja, het okay. Museum. En... Nou, ik wou het even algemeen over het museumpodium. Want uh, ik heb het idee dat het wel goed gaat. Het, het, ook, ook de muziekstukken dan. Muziekstukken, niet alleen, uh, maar het gaat echt goed. Het ja. is maar is ook ik denk echt... ook dat dat komt door die vrijdagavond. Hè? Vrijdagavond, ja. Nee, betere keuzes beter midden. Uh, ja, het ja? is veel beter. En we hebben alleen ja. de tranen. Gaan we dan op plaats van vrijdag naar een donderdag? Oké. Omdat we ook zitten met een beetje. Maar het is ook met de bloemencorso, daar waar we. Dan in oh ja, dat is ook nog in het weekend. Ja, Dit is weekend. Ja, dat dus dan wijzen. doen we donderdag de tranen. Ja. Want dan krijgt dat de volle aandacht. Want ja. anders is toch iedereen bezig. Ja, lang, ja. ja. en uh, Maar die vrijdagavond is uniek. Want, en het is, en het je slecht. moet de korte, kleine, niet zo lange teleurstukken. Ja. Ja. Een uur, weet ja. je wel, ja, anderhalf uur. Gezellig ja. dat je het kan zien. En, en, dan, en dan afloop uh, gewoon gezellig met elkaar een drankje doen. nemen. Een leuke avond uit. Ja. En wat ook zo leuk is. Want een heleboel mensen die nu vaste kijkers. of die komen kijken. die zien elke maand een andere tentoonstelling. Museum. En dat ook... en ik, ah, ja. ja, dat is bijzonder. Dat, dat is bijzonder. En dat is en dat ja, leuk. En, dat is, ja. uh, en de ruimte is leuk. De ruimte, de ruimte is sowieso uniek. leuk. Ja. Ik denk altijd, het, ja, het gastenplein moet meer Reuring in komen. Maar ja, dat, uh, nu als nou, ik... zandvoerder kan ik me natuurlijk ja. sterker. Ja, hartstikke inbrengen. druk over Marja. Ga ik het daar even. Ik ga daar de, de her, een hertenkant maken. Hoe doe je dat? Ja, nou, nou, misschien een keer. De parkeerplaatsen en een over herten gaan we straks zeggen. Fred en Ineke, bedankt voor de uiteenzetting. We gaan. Het zeker nog over die andere voorstellingen ja, heb ik wens jullie heel ja, veel plezier ja, aanstaande graag. vrijdag. Vrijdag even wel. Het gaat lukken. Yes. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Dankjewel, dank Want we worden weer gecorrigeerd. De microfoon is open en dan mag ik in het begin zeker niet praten. Tegenover mij zit Marjan, een zeer goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. <laughs> ja, je moet wel komen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Wij gaan het oh. hebben over de kinderkunstlijn, inmiddels de achtste kinderkunstlijn. Ja, inmiddels, sorry dat ik uh, corrigeer. We ja, krijgen mag... acht, jaar, acht jaar subsidie. Ja. Mm -hmm. En jullie en ik doen het eigenlijk al vijftien jaar. Vertel dan eens eerst over die eerste zeven jaar. Jeetje mina, dat was ja. uh, op uitnodiging. Lang verhaal, heel kort. Ja. Op uitnodiging van uh, Tom Bavink. Uh, die was toen directeur van de Oranje Nassenschool. Uh, die had gezegd van nou weet je. Het is zo'n verschrikkelijk leuk vak wat jullie hebben. En kinderen vinden dat misschien eens leuk om kennis te maken met een professionele kunstenaar. Mm -hmm. nou, dat hebben we heel en ik natuurlijk met twee handen opgepakt. En nou, dat was uh, op de deel toen hebben wij geschilderd met kinderen uit, ja, ja, uh, helemaal in het begin. Dus Hilly en ik kochten onze eigen verf ja. en van een oude bijdrage deden we dan doeken en, nou ja, we hebben dat wel een beetje gescharreld zo met met ja. elkaar zou ik maar zeggen. En dan gingen we schilderen en <kwijnt> toen was onze eerste expositie en ook zeven jaren daarna de Hema. Dat ja. was het podium. Ja. Die hadden toen nog een koffieshop voordat het uh, verbouwd werd. Met uh, prachtige wanden. En dan gingen de tosties van, uh, van de muur. En dan gingen de kinderkunst de erop. De <laughs> Zo ja, zijn, we jaar, jaar. zijn we zeven jaar bezig geweest. En op een gegeven ogenblik uh, hadden jullie en ik een discussie met Gert En die zei, ja ik heb uh, een kleinkind. En die gaat uh, natuurlijk ook naar school. En wat is er dan uh, voor de andere scholen? Want het wordt dan een beetje een elite clubje. Ja. Als er alleen maar een ONS is. Die dat uh, mag hebben. Nou zeiden wij. Hil en ik. Laten we een plan schrijven. En kijken of wij uh, de handen op elkaar kunnen krijgen. Bij de raad. Om zo, zo alle scholen te kunnen. Uh, ja. Ja, aan bedienen, uh, zeg maar. Ah, ja, ja. Ja. Kijken ja, wat werken. ze ervan ja. vinden. Ja. Ja. Nou, we zijn toen bij alle directeuren geweest van uh, de scholen. Op aanraden van uh, Geert Tone. En dat was... Zo moeilijk. Ja? Die zaten, als jij in een uh, in een uh, klas een, een lokaal komt van een school... en je komt met, uh, met z'n tweetjes binnen vol enthousiasme en een heel geschreven plan... en noemt maar op en ja, we gaan ervoor en we gaan er wat van maken. Klaar? En ze zitten allemaal met hun handen over elkaar. Zo van, van nou, u <laughs> Komt u maar eens met uw ja, verhaal en dat was ook op twee of drie uitzonderingen na. Uh, ...was dat ook uh, blijvend. En uh, don't call us, we'll call you. Is het, en, is het nog steeds blijvend dan? Uh, pardon? <coughs> Op een paar scholen, sorry. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want uh, uiteindelijk doen we... <coughs> Alles geholpen van z'n Ja, ja, ja. Maar dat was um, even een mindsetting, denk ik. Ja, ja. Van kunst op school. Maar het was nieuw misschien ook wel, Marianne. Nieuwe, nieuw? Het was misschien ja, nieuw. Dat ze kenden het misschien Het wel. was ook werkdruk, hè? Ja. Zij zitten met enorme werkdruk. En als ik dan, of wij, het team van KKL. Als wij um, een hele ochtend van 9 tot 12... en ook nog eens een keertje twee uur theorie. Dat is toch wel een aantal uur die de leraar, de lerares mist om lesstof te geven. Mm -hmm. uit, het, uit het grote programma wat ze juist. moeten dus dat, ja, dat dus is dus, uh, juist. Dus er stonden wel een aantal stonden met hakken in de zon, in het zand. Maar. Um, op school wordt er ook uh, uh, uh, geknutseld uh, tekenles. tekenles ja. en... Nou, da daar vergis jij je dus heel ja? erg in. Of jullie, excuus. Uh, nou, ik zeker, want anders vraag ik het niet. Ik, nee, <laughs> ik heb zoiets van, ik dacht, nou ja, ik zou ik ook juist ook. blij zijn met zoiets. Ja, maar inmiddels is dat natuurlijk een kentering. Ja. Want um, uh, Gertone zei... Op een gegeven ogenblik moet je horen: jullie krijgen subsidie. Uh, ik weet dat het absoluut niet genoeg is om de lading te dekken. Maar ik denk dat er ook iets uh, aanvullends bij moet komen. En dat is een behoorlijke theorie lesgeven. Uh, Hilly heeft haar baan bij de gemeente. Inmiddels natuurlijk beheerde museum. Hmm. Ja. En dat gedeelte is naar mij uh, toegeschoven. Ik ben de. Uh, hoe noem je dat? Bibliotheek weer ingedoken. Om lesmateriaal op te duiken. En daar een programma voor geschreven. Ik ben niet pabo bevoegd. Dus ik moet het in de klas doen met een leraar erbij. Hetzelfde als dat dat op het museum gebeurt. Ja. Stel dat er wat gebeurt. Overigens heb ik gewoon echt mijn roeping of ben ik mijn roeping misgelopen. Want ik, ik schijn een goede verteller te zijn op een 21ste eeuwse manier. <lacht> waardoor je die kinderen toch uh, anderhalf uur geboeid kunt houden. Leuk, ja. En wat <küm> op, terugkomend op uh, jouw verhaal... Mm. Um, is dat er steeds meer geknepen wordt in... ...activiteiten omtrent... Uh, ...handarbeid en pianoles... ...en zangles en noem het allemaal maar op. Dus de creativiteit gaat eruit? Mm, niet helemaal, maar wel een heel groot gedeelte. Okay. Want de computer heeft natuurlijk... ...een aardige plek in, hè. Ja, ik, daar heb ik een, een, een uitsproken mening over. Ik denk dat het een te grote uh, inbreuk maakt op creativiteit van kinderen. Maar oké, okay, daar kunnen we nog een Die keer wel over jammer. hebben. Um, ja, maar ook ja. dat moet, want het is inherent aan de tijd. Dat klopt. Dat is ook. Maar dat kan je beperken en, uh, en deels ook met creativiteit. Ja, maar daar zijn wij goed, niet voor. Nee, nee, Weet nee, nee. je, dat nee. is uh, onderwijs. Dat is een hele andere discussie. Ja. Ja, een andere en discussie. Uh, mijn kunstlessen, <coughs> daar, ja. daar moest ik alle zeilen al voorbij zetten... om te zorgen dat ik anderhalf uur vol kom praten ja. Ja. met ja. Ja. kunst... En dat blijkt een succes te zijn. En in feite is het Gertonische kind. Ja. Hier Klein we... kind. <laughs> nou, dat, dat heeft hij nog niet. Maar uh, hij heeft al heel wat kinderen in Zandvoort blij gemaakt om uh, de handen uh, op elkaar te kunnen hmm. krijgen voor deze ja. subsidie. Goed, die subsidie die is gekomen en uh, ja, jullie uh, zijn daarmee aan de slag gegaan. Uh, jullie gaan in, in uh, diverse locaties. Ja, ik, heb, ik zie nog steeds die auto staan uh, als ik zo ja, binnen geweldig Geweldig. geweldig. Hoe, hoe, kom, hoe komt dat tot stand? Dat je nu uh, ga je bij Centerparks, uh, jullie zijn bij het circuit geweest. Hoe, hoe, hoe uh, initieer je dat? Oké, okay, nou dat is um, uh, dat is tweeledig. A ah, is het um, wie ons eventueel zou willen sponsoren. Uh, uh, ja, daar gaan we, gaan we helemaal voor. Ja. Uh, dat is een reden. Maar de grootste reden is ook eigenlijk... als je het circuitpark Zandvoort <coughs> neemt... Dan heb je een heleboel kinderen die uh, er nooit komen. De um, Happy View. Het hoort zo ongelooflijk bij Zandvoort. En wij waren van mening op dat moment, heel en ik... van laten wij het circuitpark Zandvoort... in zich heel eens een keertje pakken... Zijn we mee gaan praten? Die hebben gefaciliteerd. En een waanzinnige opening verzorgd voor alle kinderen van groep 8, alle basisscholen van Zandvoort. Um, toen dachten we: van ja, nou, volgende keer zou natuurlijk ook wel leuk zijn. als we Centerparks. laten we gewoon eens in die theorieles. die ik dan uh, uh, voorafgaande de <coughs> Schildersles. geef vragen. wat weten jullie nou eigenlijk van Centerparks? Nou, dan krijg je een aantal. Uh, ja, we hebben de zwemles gehad. Ja. Komen jullie wel eens bij de kinderboerderij? Kennen jullie... Uh, kinderboerderij? Uh, ja, ja. ja. voeren jullie wel eens ja. de vissen? Uh, ja. Hebben jullie ja. de schildpadden gezien? Nou ja, bla bla bla bla ja. Nou, neem je contact op vervolgens met Centerparks. Daar heb je een aantal gesprekken mee. Kunnen jullie ons helpen? Kunnen jullie ons sponsor, uh, sponsor zijn? Ja. Of willen jullie onze sponsor zijn? En dan kom je tot een gesprek. Zijn wij tevreden? En zij zijn tevreden, worden een keertje helemaal in het licht gezet. En alle schilderijen komen in feite nu niet meer als zijn de uitgangspunt kinderkunstlijn. Maar er komt één grote lijn in de Beach Factory. En ook dat is gaaf om eens een keer te zien. En dan pakken we volgend jaar weer heel groot uit in het dorp. Ja, die, uh, uh, ja, die, ja die, die variatie die heb je natuurlijk nu. En, uh, het is helemaal niet gek om dat hier een keer te doen. Zeker niet omdat je sponsor is. Ik zie hier uh, al de kindertjes boven in het uh, museum. Ja, ja. ja, ja. Um, ben je ook in Center Park bij je schilderen? Nee, want um, ik vind, wij hebben een Stantvoort museum. Er zijn ook een heleboel kinderen nooit in het museum geweest. Nee, dat klopt. En als wij ze laten schilderen in het museum, heb je ook meteen de aandacht voor het museum bij een jong mens. Ja. En hoe belangrijk het is dat we dit museum proberen, nou ja, in ieder geval te behouden. Te te behouden. Mag hardop gezegd worden? Ja. ja um, dus uh, dat is Hilly um, en ik, of wij zijn van mening dat we dat gewoon erin moeten gooien bij deze jonge uh, mensen. Nou, ja. oh ja, je ja. ziet. Uh, Hilly en, en jij ook, en Fred ook, zijn er druk mee bezig om het museum uh, ja, uh, hoog op ja, te zetten. En ik denk dat het een goed, uh, goed ding is. Omdat er steeds meer activiteiten zijn, zoals uh, wat Fred doet en wat jullie doen. Dat zijn wel een heleboel kinderen natuurlijk op het zoldertje. Nou, je moet dat natuurlijk <laughs> dat maar, uh... doseren. Ja, je moet het doseren. <laughs> We hebben er nu, t, um, als ik het goed tel, ik dacht 210 gehad. Maar het is om de vrijdag per, per een klas. Ja, dat varieert. Als je de school neemt uh, um, in Noord. Dan heb je inmiddels 18. Maar we zijn begonnen met 6. In school. groep 8. Mm -hmm. hè? Ja, ja, ja. En als je de grootste school neemt. Dat is nog steeds de ONS. Ja. En de Maria school. Ja. Uh, Hannisch schaft ook eigenlijk wel. Dan dus zit je tussen de 27 en 32 leerlingen per ochtend. Mm -hmm. En dat is buffelen. Kan ik je verzekeren. Ja, ja. Maar ze vinden het oh, nou, wel leuk hè, de kinderen. Oh, geweldig. Ja, ja. Geweldig. Ja, ja, ja, ja. Je hebt het over per ochtend. Ja. Um, hoe ziet dat eruit voor die kinderen? Uh, hoe, hoeveel keer komen ze bij jou langs? Um, in principe één keer. Eén keer? Ja. Dus je geeft en... één keer theorie en dan wordt het geschilderd? Ja. Je hebt een theorieles okay. van anderhalf, twee uur. Daar bespreek je de werkstof. En dan vervolgens heb je een kwartier om te praten over waar je naartoe wilt. Dus of... Dit jaar natuurlijk Centerparks. Ja. Thema vakantie in eigen land. En dan in Zandvoort Centerparks. Ja. Wat, wat breed trekken. En dan komen ze vrijdagochtend om kwart voor negen naar het museum. En daar heet wij ze welkom. Daar hebben ze een tien uurtje bij zich. En dan schilderen we het geschetste onderwerp. Schilderen we dan gezamenlijk met onze vaste crew, Trace van voorheen, Mickies, ja. Emmie Stobbelaar, ja. uh, vergeet Rob, Rob Bossink niet ja. en Aaltje ja. Vink. Ja. En dat team is eigenlijk al jaren zo vertrouwd met dit, gewoon blind ja. neerzetten en het lukt altijd. Ja. Dus het is om, uh, om twaalf uur is het schilderij af? Ja, kwart voor, kwart voor nee. twaalf, twaalf uur is het af. Nou, dan haal ik al die schilderijen op. Die zet ik allemaal bij mij thuis. En in de loop der weken lak ik die allemaal. Een beschermlaag? Ja. ja. En vervolgens moet er ophangsysteem achter. Ja. En dan ben ik daarmee klaar. Uh, vanochtend de laatste uh, ophangsysteem gedaan. En dan dinsdag hang ik ze dan met de technische dienst van Centerparks in de Beach Factory. En dan vrijdag hebben we de opening om twee uur. En Marianne, wat gebeurt er dan met die schilderijen? Ja, dat weet ik wel, want ik heb natuurlijk ook een schilderijtje gekocht. Ja. ooit, hè? Weet je ja, Van een Zo was onze kennismaking. Ja. ja. Maar wat, is er met al, wat gebeurt er eigenlijk met al? Worden ze, ik kan me herinneren dat ze vroeger ook gefeild werden. Ja, dat, dat we, is niet meer zo. Jawel, jawel, jawel? Dat, dat thema kunnen we misschien volgend jaar want dat wel weer Dat vond ik heel Ja. Maar dat. Uh, ja, er zijn mensen die die dingen willen kopen. Ja. Daar was jij de godsdienstige ja. één van. Dat vond ja. ik ook heel bijzonder. Ja. En willen ze dat kopen, dan. Komen ze bij mij. Ja. Ik vraag dan nou wat ze ervoor willen uh, betalen. Dan ga ik naar school. Vraag ik de kunstenaar even op de gang. Of als ze dat willen in de klas. Dan zeg ik ga jij akkoord met dit bedrag. Kunstenaar. Mm -hmm. En dan zeggen ze, Zie je hem groeien? Ja of nee. <laughs> het is klassikaal natuurlijk het leukste. Ja. Ja. En dan uh, bel ik de koper. En na de expositie gaat het schilderij naar de koper. En de kunstenaar krijgt een envelopje met het afgesproken bedrag. Zijn er veel ouders die uh, het schilderij van hun kind kopen? Nee. nee. nee. Dat verbaast mij. Nee. Ik denk dat, dat, dat we dat ook niet genoeg hebben uitgedragen. Misschien is dat voor een veiling relevant. Ja, denk ik wel, ja. Ja, dan zou je dan. Want, daar kan je iets mee ze, doen. Ze, ze, hebben ze kunnen ontzettend leuk schilderen. Die ja, kinderen. het is ook geweldig. Die, met dat circuit ook vorig jaar, nou je weet niet wat je ziet. Nee, gewoon. het is gewoon. Wij zijn ook stinkend trots op al die gasten. Jij zegt, uh, uh, je ja. weet niet wat je ziet. Nou. Wat ga ik zien uh, vrijdag? Zijn er weer hele verrassende dingen bij? Uh, we hebben um, heel veel werkjes van kinderen die um, heel veel bolen, kennelijk. De, de, dus is dat de beleving die ze van Parks hebben? Ja, ja, ja. En dan heb je dat gekke kereltje. Ik vergeet hem steeds met dat uh, groene haar. So sorry, zo oh, sorry. Ja, ja. ja, ik ken hem wel. Oké okay mm. dan. Nou, dat verbaast <laughs> me niet dat jij hem kent. <laughs> uh, ik ga niet vragen waarom. <laughs> maar die, die schijnt toch ook wel indruk te maken op kinderen. Mm -hmm. En dan de, het zwembad. Dat ja. is uh, algemeen ja. bekend. Dus waterglijbaan een enorme hoeveelheid waterglijbanen, aan schilderijen. Kinderboerderij? Ook. Ja. Van alles. De huisjes. Bijvoorbeeld, hoe belangrijk dat is... van een, een kind. Een, een, een van... de jongens die ik begeleid heb... die uh, schilderde... twee of drie huisjes. Hij wilde per se... huisjes schilderen. Twee huisjes aan elkaar. In die hm. kleuren... Waarom, lieverd? Waarom wil je dat nou? Kan je niet een, een soort uh, Curaçaose uh, look <laughs> geven of wat dan ook? Nee, en het moest ook nummer 21 zijn. Aha. Wow, er zit weer wat achter. Er zit wat achter natuurlijk. Dus op een en zo zit er elke sessie... Ze ja, doen het niet, je, niet voor niks, hè? Wow, ja, wat ja. zijn kinderen. T top en puur. Hm. Zo, waarom heb je nou per se dat huisje willen schilderen, schat? Hm omdat mijn vader er woont, mijn vrouw. Omdat. Uh, nou ja, de reden zou misschien wel bekend zijn. Dat ga ik niet, want dat kind nee, heeft nee, het nee, mij nee, verteld. Nee, nee. Maar. Um, er, zit, er zit dus eigenlijk. Ik achter... bedoel, ze schilderen het van hun ja. af. Juist. En dat is niet alleen met zo'n huisje, maar dat kan natuurlijk ook gewoon wow. een, een glijbaan zijn. Ja. Of uh, ja. wow. inderdaad, de bowlingbaan. Geweldig. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe belangrijk creativiteit is voor ja. kinderen. Ja. ja, leuk. Nou, leuk, dat. Uh, nou, dat uh, ja. uh, we hebben de kinderkunstlijn. Dus vrijdag om twee ja. uur. Ja. Graag allemaal Feestelijk, komen. Ja. Want het is superfeest in de Beach Factory. <kwijden> ja. En ik wil dit jaar even meegeven. Dat uh, Rob Bossing ons trouwen toevlaat ja. uiteraard. Uh, die heeft um, ontwerp gemaakt. Ah, van de folder, de flyer. Maar mm -hmm. we hebben inmiddels ook kaartjes. Dus als wij... Um, alle kinderen die dan bij ons les uh, gehad hebben, geven ze een kaartje mee, mm -hmm. zodat ze die kinderkunstlijn.nl beter kunnen vinden. Dus dat is Rob uh, Boswinkse Verdiensten. Ja. Bij deze leuk. Uh, je haalt het aan, www.kinderkunstlijn.nl. Ja. Uh, wat vind ik daar een reportage over hoe uh, de hele kinderkunstlijn tot stand gekomen is? Juist. Ja. En, en uh, ook van vorig jaar een Juist, uh, beeld. alle jaren. Ja. ja. Dus mensen kunnen gewoon terugkijken op www.kinderkunstlijn.nl en daar vind je informatie. En daar vind je ook uh, schilderijen en waarschijnlijk ook uh, wat er nu tentoongesteld gaat worden. Of is dat nog een verrassing? Um, ja, ja, je vindt die schilderijen wel. Dus ze staan Want er nu al op. Rob Bossing komt elke vrijdag tijdens de sessie alle schilderijen uh, op te nemen. En die zet hij dan al op de kinderkunstlijn. Oh. Ja, dus maar een, oma's opa's en, en zussen moeten gewoon eens een keertje gaan kijken wat hun broers ja, uh, uh, kunstenaars uh, in en de sport maken. Ja. Want het is ja. gewoon bijzonder. Ja. Het is ook een mooie tijd. Vrijdag 27 maart, is aanstaande vrijdag. Om 2 uur is iedereen uh, welkom in de uh, Beach Factory Center Park. Dus is aan de bovenkant. Um, jij verwacht natuurlijk. De hele, uh, alle artiesten, alle kunstenaars verwacht jij ook? Ja, die komen. Dan heb je er zo 200... Uh, ja, die komen. die komen. In je zaal zitten? Ja, die komen. En dan komen er ook nog 100 ouders? Dat uh, hoop ik. En 50 opa's en oma's? Ja, ook dat hoop ik. Nou, dan zit je redelijk gevuld. Een ja, um, bank. Ik vind het uh, geweldig dat het gebeurt. Ja. Uh, jullie team is ook goed. Ik zie iedere keer dezelfde namen. Die, ja, we zijn. Uh, die die he, heb je ook wel. Uh, ja, dat was. wou ik net zeggen. Ja. En heb je die Zo niet? Zo'n Jutte dan anders. Dan, ja, dan. heb je die niet, dan heb je een probleem. Ja, ja nee. Dat dat, moet wel. Dat, ja. Over dit soort teams hebben we toch vaak fantastisch. gehad. fantastisch. Ja. Ja. Uh, die zijn er natuurlijk ook volgende week. Ik uh, ben uitgevraagd, want ik zit naar die fantastische foto's te kijken. En uh, ik kom zeker even kijken. Marjan, hartelijk dank voor de tekst en uitleg. En ik hoop dat jullie volgende week met iedereen die komt veel plezier hebben. En uh, dan op naar de volgende kinderkunstlijn. Want ja, volgend jaar moet weer hè? Ja, komt weer. Okay. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. ja, je moet heel even wat uh, je wil uh, heel snel weg, maar uh, toen de microfoons dicht waren, riep jij nog iets over een bankje. ja, Die, dat moet je nog even vertellen. hartstikke hartstikke belangrijk. <laughs> uh, wij hebben inmiddels Hille en ik door uh, het circuitpark Zandvoort... zijn we in contact gekomen uh, met een fantastische lakleverancier. Uh, ik ga gewoon reclame maken. het heet Nautical de lak. En als je de bankjes bekijkt in het uh, dorp ja. voor het raadhuis, ja. dan zijn die toch wel redelijk gehavend. En hoe is, is, dat, is dat weer? Uh, nou, nee. M mensen zijn erg slordig. Gaan erop zitten met sleutelbossen in hun zak, Knallen hun fietsen tegenaan, noem het allemaal op. Nou is er een, uh, een nieuwe lak. En die ja. hebben we uitgeprobeerd... Op de bankjes voor het NS-station. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Als je die nu bekijkt na een jaar. Die zien er goed uit. Man oh man oh man. Die ja, kunnen gewoon nog niks. twintig jaar mee. Ja, worden klopt. niet geel, is UV-bestendig. En zijn zo hard. Dat is knalhardelijk. Oh, geweldig. Mm -hmm. Geweldig. Waar dat mijn nagels al waren. Je kan nou het proberen. hebben wij uh, afgesproken. Ja, voor het bankje. Voor, ook voor dat uh, sponsorbedrag wat we dan krijgen. Waar we heel gelukkig mee zijn. Uh, om een bankje te schilderen. Dus ook wedendienst. Uh, voor wat hoort wat. Dus dat wordt onthuld. Leuk. En dat was ik even vergeten. Want het is een prachtbank weer. Met diezelfde prachtige lak. Dus lak. het blijft jaren goed. Als we nou nog een keer Nautic zeggen, zouden ze dan de rest van de bankjes ook uh, willen schilderen? Nautical. <laughs> Nautical. <laughs> ja, nou wij of Wat je zegt, het is natuurlijk hartstikke zonde als die mooie bankjes uh, uh, hier bij, uh, bij het Badhuisplein in, in het dorp dat die zo erg beschadigd worden. Het zou hartstikke leuk zijn als die knalharde lak op al die bankjes kwam. Ja, maar dan moet je al die banken, vrees ik, allemaal weer opnieuw op van een print uh, voorzien. Uh, Um, dat, dus dat, dat moesten we maar niet doen. Nee. Weet je, Ruud Wilgers is hierin ook onze uh, compaan, bondgenoot. En die doet echt alles, alles nee. voor de kinderkunstlijn. Ja. Um, dus die lak ging erop. Ook om uit te proberen. Hij is er zelf erg enthousiast over. Ja. En de jongens van de remise. Ja, dikke, dikke, dikke pluim in hun kont. Want die doen ook van alles. En nog bankje eruit, bankje erin, bankje eruit. Ja. plankie erop, plankie ja. erop. Ja. Dus dikke, dikke chapeau voor de hele gemeente. Ja. Hè? Ja. Dus alle Kantoor. volgende bankjes die worden met een keiharde lak. Juist. Gedaan. In het vervolg. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Uh, er zou hier iemand moeten zitten van uh, de champignon. Ja, onder andere en ook, uh, maar dat Helaas. is niet gelukt. Maar we willen het toch even hebben over uh, volgende week. Volgende week ja. is uh, het weekend. Druk weekend. En in de Volksmond uh, uh, noemen we dat uh, de sequieren. Ja. Maar dat is een gepasseerd station. Uh, omdat het een uh, groot evenement is met vier evenementen, is er uh, gekozen door uh, allerlei mensen die daar wat, uh, wat mee van doen hebben. En uh, vanaf nu heet het weekend Sportfeest at Zandvoort. Dus oh. Sportfeest, oh. Apenstaartje, Zandvoort. Oh, okay. en dat ...dekt ook wel de lading, want het ja. zal voor de Zandvoorters altijd wel de circuitrun blijven. Maar inmiddels hebben we op zaterdag uh, een mountainbikewedstrijd... ...Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Die gaat om 12 uur van start ja. uh, bij de haven. Uh, dan al heel vroeg zijn de mensen op het circuit gestart voor de 30 van Zandvoort. Ja. Uh, inmiddels uh, meer dan 5200 inschrijvingen. Is meer en, dan vorig jaar? Ja, dus zeker meer. En dat komt omdat er... Uh, een 18 kilometer bijgekomen is. Veel mensen die aan het trainen zijn voor de Vierdaagse. Willen geen 30 kilometer. Dat zijn natuurlijk de vaste wandelaars. Maar degenen die echt aan het trainen zijn. Die zijn nu al voor de Vierdaagse bezig. En die vinden 18 kilometer een mooie uh, training. Oké. Okay. En uiteraard zijn er ook heel veel mensen die 30 te veel vinden. En dus nu gewoon die 18 kunnen doen. Ja. Yeah. En uh, wij verwachten dus... Uh, uh, kijk, de, die mountainbikers die zijn op strand. En misschien dat er nog wat naar beneden komen. Dat proberen we wel uh, te promoten. Is die Katwijk-Zandvoort... katwijk, uh, Zandvoort, of Zandvoort, katwijk is, Zandvoort. is voor mountainbikers? Ja. Oké. Okay. Ja, je mag het ook meten op je gewone fiets. Maar nee, nee, in, uh, nee, nee, nee. Dan nee, wordt het een nee, heel ander nee, verhaal. Ja, ja. Dus die is nieuw. Ja. En uh, nou, het lijkt mij... Uh, ik, ik weet niet hoeveel inschrijvingen daar zijn. Maar het lijkt me heel erg leuk. Ik ga er zeker even kijken. Uh, naar nou, de omloop... Ja, je krijgt 5200 mensen in het dorp. En uh, daar moet je wat mee. Ja. Dus er is een brief naar allerlei uh, ondernemers gegaan van... jongens, doe daar nou wat mee. Het is de vijfde keer. Ja. Uh, uh, verzin wat. Uh, zo zijn er zijn uh, een aantal restaurants die doen mee met het zin in zandvoortmenu. Helaas vind ik dat erg weinig. Want als je zoveel restaurants hebt, dan zouden er wel meer mee kunnen doen. Maar doen er niet veel mee? Uh, nou, ja, dus ik, ik heb begrepen dat er stukken 4-5 mee doen. Uh, dus zouden er zouden er ongeveer 30 moeten zijn. Ja. Natuurlijk zijn alle terrassen dan wel weer gevuld. Dus je hoeft er niks voor te doen. Ja, dat is heel ja, makkelijk ja. om te zeggen. Ja, er maar je moet, moet ervoor zorgen binnen, dat, uh, ja. dat die mensen het leuk vinden. En dat die mensen vertier hebben ja. in het uh, dorp. Daarom uh, is er op het Kerkplein... Uh, smiddags Mike Dana. Van uh, 12 uur af tot een uur of vijf. Er is een muziek in de is muziek. En er loopt een Dixieland uh, uh, orkestje door de Halterstraat. Dus dat wordt daar één groot feest. Ja. Mensen worden ontvangen. Uh, zeker door de sponsor Holland Casino. Met een bloemetje. Dan lopen ze door naar het Raartijsplein. Daar is de officiële finish. En krijgen ze daar hun medaille. Ja, daar staat oké. het treintje. Staat er, dat ze terug o, dat kunnen naar, de, weer, ja. naar het circuit. Dat is elk jaar weer een succes. Zo ze ze het treintje daar staat, zit hij ik vol. Weet het, ja, ik weet het, hij komt bij mij altijd langs ja. op de boulevard. Ja, ja, ja. Hij zit echt helemaal vol. Ja. Maar... Uh, er kunnen 52 mensen in dat treintje, gedeeld oh, door uh, 5200 is een beetje te veel. Ja. Dus een aantal mensen uh, gaat ook teruglopen. En de, de route is dan ook weer terug door de Haldenstraat. En, ja, en daar zijn natuurlijk de, de terrassen en de winkeltjes. En uh, zorg dat die mensen de, zich. Daar uh, blijven, hè? Ja, nou, leuk. En mensen kunnen ook naar boven, naar het strand en, uh, en de kerkstraat. Alleen het ligt natuurlijk wel aan de winkeliers om, om die mensen, en dat weer zeker, om die mensen daar naar binnen te krijgen. Het weer, zoals je zegt, is altijd de koopman. We hebben uh, een aantal jaren heel mooi weer gehad. Maar twee jaar geleden uh, bij de circuitrund, dus op zondag, was het ijzig koud. Ja, ik, weet het, ja. ik weet nog dat uh, uh, Connie Lodewijks en haar uh, dansclub zouden ja. optreden. En die hebben we toen uh, gezegd, jongens, dit is te koud, doe het nou maar niet. En dat was heel erg zonde, want ook op zondag is dat van alles te beleven. Uh, heel vroeg start de omloop van Zandvoort dat is een wielerwedstrijd en de afstanden weet ik niet uit mijn hoofd maar ik dacht 40, 80 en 120 dus die gaan allemaal weg van het circuit en doen hun ronde en daar is de finish van uh, op het nieuwe LDC plein bij uh, ja, het nieuwe markplein heet het maar het is bij het LDC okay. uh, de, zeg maar, bij Ab van de Molen, uh, ja. bij de blauwe tram. Okay, ja. daar komt het terrasje en de finish is daar, dus er komen heel veel fietsers en, het is uh, helemaal bommetje vol bommetje vol, nee. ja als alle fietsers zijn vertrokken, dan wordt het circuit klaargemaakt voor uh, de circuitrun. Dat begint natuurlijk... Ik was gisteren trouwens dat ja? de, de, de einddeelname meer dan 13.000 is. Boven de 13.000. 13 ja, nou, zit daar uh, natuurlijk wel een, een splitsing in. Er zijn uh, afstanden die worden alleen op het circuit gelopen. Ja, dat zijn de vrouwen, hè? De, dus uh, ja. ja. de kidsrun achter ja. het circuit, klein en groot, dat ja. doet. Uh, Stef van der Pol doet daar veel mee. Die zijn ook al aan het trainen in het dorp. En dat is ook een heel mooi proces. Dat gaat ook via scholen. En uiteindelijk uh, komt dat dus op het circuit allemaal bij elkaar. En die gaan uh, de kidsrun doen. Ja. Nou, uh, women's Women'srun, kidsrun, ja, bedrijfsrun, noem het maar op. Ja. En uh, Ik schat, want dat was vorig jaar ook zoiets, dat er 9000... en dat zal dan nu uh, 9500 uh, mensen zijn die van het circuit afgaan. Die gaan de boulevard op. Die gaan daar het strand op. Lopen tot aan de reddingspost uh, uh, zuid. Gaan daar omhoog. Helemaal naar het einde van de Brede Die Komen dan terug door het dorp. Uh, via het Gasthuisplein. Omdat de kerkstraat te gevaarlijk is. Ja. Uh, het is glad. Ja. Dus achter de kerkstraat gaan ze naar beneden. Via het gasthuisplein. Pakken een klein stukje rotonde bij de raadhuisplein. Dan moet het feest zijn in de Halterstraat. Een aantal cafés gaat daar weer sinaasappelschillen uitdelen. Oh, noem ja, maar ja, op. Ja, ja. Uh, er is natuurlijk weer een spinningdemonstratie van Marcel van Ré. En dat was wel grappig. Uh, Marcel die spreekt de mensen persoonlijk aan. En dan kijk ik. Hoe weet jij nou dat ik Jan heet? Nou dat staat op je buik. Want op jouw startnummer <laughs> staat ook je naam. Dus dat is erg wel... leuk om te zien. Dus ga daar gewoon eens kijken in ja. die Halterstraat. Maar vergeet ook de andere straten niet. Want want, uh, aan het eind van de Halterstad gaan ze omhoog. Dan uh, langs het station de Verspijkstraat op. En de Verspijkstraat wordt altijd door heel, versierd, heel veel mensen he? ja. versierd. Ja, ja. Doe dat ook dit jaar weer. Hang een vlag uit. Maak van Zandvoort uh, wat leuks. Dan uh, eindigen ze op het circuit. Nou, en als je daar dan nou weer ja. 9000 mensen terug ziet komen. Dan is dat een uh, is fantastisch gezicht. Als je, als je, als je gezicht. al die mensen over het strand ziet lopen. Ja. Dat is liard. fantastisch. Ja. Um, wat ik altijd uh, heel erg leuk vind is uh, de, de start. Van, ja. uh, van die 12 kilometer. Dan sta je die boven vakken... op de pitch en dan kijk je naar beneden en dan zie je ja. één groot lint. Ja. En dan denk je, dat zijn er geen 9000. Nee, dat klopt. Want die andere 4000 staan nog in de hekken achter die de pitch. Wachten, ja. En die moeten allemaal door ja, want Dat zijn de, de hekken... eerste wedstrijd, hè? Dat zijn de professionals ja. die eerst gaan, hè? Nou, de, de, de, de, de echte hardlopers, ja. de wedstrijdlopers, die, die staan in, uh, in vak 1. En uh, we willen ook wel eens een keer dat er een Nederlander wint. Want vaak wint België, heb ik gezien. En het grappige is dat uh, als wij daar gaan staan kijken... en het is zo leuk om te zien... maar we moeten ook nog terug naar het dorp om het een en ander te bekijken... en dan is het eerst alweer terug. Ja, dat is heel snel. Dat gaat hè? Heel, heel snel. snel ja. maar je ziet ze ook wegspelen die, die, die, die, die hardlopers. Maar ja, de grote meutes zijn natuurlijk de recreanten. En die, die hebben daar heel veel plezier in. En er zijn ook diverse standvloedse clubjes die, uh, die lopen. Ik weet bijvoorbeeld dat wethouder Bluis loopt zeker mee... En, en, en, uh, Bijna zijn hele familie loopt mee. En dan zie je bijvoorbeeld achter Café Kopen, Waar we het straks nog over gaan hebben. Ja. Zie je een achterterras. En die moedigen alle bekende Zandvoorters aan. Nou, dat zijn er heel wat. En daarna is het dan gezellig een, een naborreltje drinken. Ja. Als uh, de dames en heren met hun medaillon uh, Kopen binnenkomen. Nou, dat is dus het, uh, het weekend het is een, een beetje. Een mooi programma. Het is een heel mooi programma. En zoals ik al zei. Uh, uh, Sportfeest at Zandvoort is de nieuwe naam. Want... Zoals de organisatie ook zegt. Wij kunnen niet de circuitrunt verkopen als, als mountainbike. Nee, nee. En dat wordt natuurlijk in al die kringen. Want het zijn verschillende kringen. Mountainbikes hebben eigen boekjes. Uh, lopers hebben eigen boekjes. Runners hebben eigen boekjes. Nee, nee. En daar moet dat dan in als sportfeestand worden, En het wordt dus als een totaalpakket wordt het weggezet. Uh, ik denk dat het wel uh, de lading dekt waar ik het over gehad heb. Ja. Het enige wat ik nog graag zou zien. is dat de zandvoorters. Uh, zeker in, in, in, in de routes. hun huizen een beetje opfleuren ja, met, een, uh, met, vlaggen, met vlaggetjes, of, ballonnetjes, ja, noem maar, ja, maar op. Hang ja. gewoon een vlag buiten, dan ben je al een heel eind op weg. En nogmaals, op de Verspijkstraat zie ik dat het altijd, uh, ja, steeds meer wordt. Ja. Ik zie zelfs bij de 8 achter uh, achter Centerpoaks. een heel groot uh, laken hangen en er staat ja. een naam op. Hup, hup, hup. Ja. Enzovoort. Dat is het. Sportfeest et Zandvoort. Oké, we gaan naar muziekje.